11 uur en dan net wel met het NOS-journaal. Prins Bernard heeft in november 2000... de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging gevraagd... onderzoek te doen naar Edwin Drooy van Zuidewijn. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. De prins mocht dat omdat hij zelf door de dienst werd beveiligd. Uit het onderzoek bleek dat er geen veiligheidsrisico's kleefden... aan de toenmalige partner van prinses Margarita... een dochter van prinses Irene. En er is ook geen vervolgonderzoek gekomen, schrijft Rutte. Onderzoek naar de zelfmoord van het Amersfoortse PvdA-fractielid Ramon Alvarez-Smits heeft geleid tot het aftreden van de voltallige partijtop van de PvdA in Amersfoort. De wethouder, de fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter treden af. Nu uit onderzoek is gebleken dat Alvarez-Smits 64.000 euro heeft gestolen uit de kas van een PvdA-stichting. Op 21 oktober pleegde hij in Spanje zelfmoord.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 Het Gender van Hans Meertens. Een literaire thriller zo spannend dat je niet kunt stoppen met lezen. Het Gender Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Nu bij u in de supermarkt. 1 kilo carbonade voor maar 3,99. Hebba! Alweer zo'n afschuwelijke kiloknaller. Voor die lage prijzen in de supermarkt hebben de dieren een rot leven gehad. Doe er niet aan mee. Stop de kiloknaller nu. Samen met Wakker Dier.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 Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wijk. Het was de dag van de ongelooflijke verhalen. Je komt er als 60-jarige achter dat je als baby verwisseld bent en dus je echte moeder nooit meer kan zien. Je zit 60 uur in een luchtbel in een vrachtschip en wordt alsnog gered. Dat de paus s'nachts verkleed de straat opgaat om aalmoezen uit te delen, vond ik nog het minst verrassend. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen een bericht van Wilma Borgman uit Den Haag. Zij heeft een heel gek verhaal. De hertelling van stemmen in Alfa aan de Rijn... laat de verschillen zien. Hoe kan dat? En dan de ramp in de Filipijnen. Lijkt alweer lang geleden, maar nu pas zijn de speurhonden teruggekomen. Wat hebben ze kunnen doen en hoe staat het er nu voor? En vrijdag is de loting voor het WK Voetbal... Een land dat we niet zo gauw met voetbal associëren is Iran. En om vijf voor 12 spreek ik onder waterfotograaf Dos Winkels... over die wonderbaarlijke redding dus van die Nigeriaanse kok. En we hebben ook live muziek. La een zangeres, gaat twee nummers zingen... van haar laatste cd, Fighting Wildfires. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 3 december. Het aantal armen in Nederland is vorig jaar flink gestegen. En u wist het misschien niet, maar misschien bent u zelf ook wel arm. Geld om uit te geven komt hij nu, maar dus ja, dat ik me echt arm voel, mag ik ook niet zeggen. Hè. Dat. Uh, Waarom niet? Dagelijks mijn eten wat ik kan kopen, dus, ja. Ja, zeggen de deskundigen, maar dat zegt niks. Misschien kunt u uw vaste lasten wel betalen en uw boodschappen, maar dan kunt u nog steeds arm zijn. Dan is niet meegerekend dat je uitgaven hebt aan bijvoorbeeld de auto, uh, aan je huisdier, zakgeld. Dus er zijn nog heel veel posten over waar je eigenlijk maar 5 euro voor over hebt. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Het is heel simpel, denkt een verslaggever. Een baan, dat is natuurlijk de oplossing. Nou nee, zelfs uw buurman, die een goede baan lijkt te hebben... kan stiekem armoede leiden. Maar tegenwoordig heb je heel erg veel banen En de zelfstandigen zonder personeel hebben vaak... maar eventjes werk en niet heel de tijd... Het lijkt erop dat de groei van het aantal armen uiteindelijk gaat afnemen. Eén ding is zeker, geen enkele Nederlander geeft graag toe dat hij officieel arm is. Het is krap, ja. Maar arm? Echt arm niet, echt arm niet, maar, maar het is op de rand, denk ik. Ja. Oud-neuroloog Janssen Steur moet zes jaar de gevangenis in, vindt het OM. Omdat hij zijn patiënten heeft mishandeld... doordat hij met opzet foute diagnoses stelde. Is vervolgens ook niet volgens de protocollen... Uh, heeft dat ook niet goed gevolgd. Er is geen goede follow-up geweest. Anders gezegd. Het Openbaar Ministerie zegt... die Janssen Steur, die deed zomaar wat. Die stelde diagnoses zonder gedegen onderzoek. Die schreef medicijnen voor zonder indicatie Broddelwerk. Zo zei hij tegen patiënten dat ze de ziekte van Alzheimer hadden... terwijl dat niet zo was. Een van zijn patiënten pleegde uiteindelijk zelfmoord. Oké, okay, zegt de advocaat van Jansen Steur, mijn cliënt was niet professioneel. Maar of dat dan ook inderdaad opzet oplevert... of inderdaad de zwaar lichamelijk letsel heeft opgeleverd... ja, dat zijn moeilijke, complexe dingen. Anders gezegd, bewijs maar eens dat iemand inderdaad zelfmoord heeft gepleegd door de arts. Anders gezegd... Hoe kun je nou bewijzen dat daar verband tussen bestaat? Wie zegt niet dat die mevrouw nog allerlei andere verschrikkelijke dingen... in haar leven heeft meegemaakt, waardoor ze tot die keuze is gekomen? Bewijs maar eens dat ik iets fout heb gedaan... zegt ook de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers. Hij moet drie jaar de cel in, onder meer omdat hij zich heeft laten omkopen door bedrijven. Maar er is dus geen flintertje bewijs, zegt hij zelf.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 Dat hebben ze ook gedaan bij Lucia de B. en uh, bij Alt-Bos enzovoort. Jarenlang wordt er al over gepraat. Is Edwin de Roy van Zuiderwijn, de ex van prinses Margarita... gedwarsboomd in zijn carrière? En wie gaf er opdracht om een onderzoek naar hem te starten? Tien jaar geleden stonden verslaggevers en kamerleden voor een raadsel. Hoe kon het dat de geheime BVD-informatie ook terecht kwam bij de vader en broer van Margarita en bij prins Bernard? Nou, omdat prins Bernhard zelf gevraagd heeft om dat onderzoek... blijkt nu uit een hoorzitting... Premier Rutte benadrukt dat het bij dat onderzoek is gebleven. En tot slot een waarschuwing van mensen die bang zijn voor water of kleine ruimtes. U kunt het nu even benauwd krijgen, want er zijn videobeelden opgedoken van de Nigeriaanse kok... die eerder dit jaar levend van een gezonken boot werd gehaald. Stelt u zich voor, u bent de duiker die lijken van het schip moet halen. Instructies krijgt u via een koptelefoontje. En dan wordt u ineens vastgegrepen door zo'n lichaam. Nee, hij had geen doden gevonden, maar een levend iemand. De kok wist in een luchtpijl 60 uur te overleven totdat hij door de duiken werd gered. Hoe het voelt om onderwating waterredding te zoeken in zo'n luchtbel. dat hoort u straks om 5 voor 12 van een ervaringsdeskundige. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Femke Wolthuis, die heeft de krant vanmorgen al ingezien. Ja, springruiter Albert Voorn heeft een nieuwe sponsor. De ruiter en zijn paarden worden financieel gesteund... door snackpakketen Febo. Dat schrijft de Telegraaf. Een kerstverse samenwerking en die is opmerkelijk te noemen... want Voorn is als sporter met 57 jaar geen jonkie meer. En hij is een echte Limburger, terwijl Febo een Amsterdams merk is. De krokettengigant heeft trouwens veel affiniteit met paarden. Ze zijn partner van een aantal grote toernooien als Jumping Amsterdam... en ze hebben ook een eigen stal. Boeren zijn boos op wakker dier, dat staat ook in de Telegraaf. Ze vinden dat wakker dier leugens verspreidt over het welzijn van boerderijdieren En ze zijn dus een actie op Facebook gestart. Binnen één etmaal waren er al 4000 likes. De discussie gaat volgens de krant vooral over het, over het verbod op het gebruik van de geboortekrik. De boeren vinden dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... bij het handhaven van dat verbod te veel haar oren naar wakker dier laat hangen. Bij gerommel en handjeklap denk je al snel aan Zuid-Limburg. Dat schrijft de Volkskrant letterlijk. Maar het echte brandpunt van lands grootste fraudezaken... was in voorbije tien jaar de provincie Noord-Holland. De zaak Hoymaers is voor de krant aanleiding... een aantal andere Noord-Hollandse fraudezaken af te stoffen. En de krant schetst een beeld van de bouwfraude... in smoezelige achterafzaaltjes. En dat van de door champagne en dure zeiljachten... en Rolexen gekenschetste vastgoedfraude. De NS en ProRail zijn klaar voor de winter, dat is te lezen in spits. Voor het eerst staan er zes installaties klaar om treinen ijsvrij te maken. Dat moet voorkomen dat bij sneeuwval wissels op het spoor vastlopen... door grote brokken ijs die van de treinen vallen. Dat levert namelijk iedere winter veel verstoringen op. Verder worden bij vorst onderhoudsploegen klaargezet op belangrijke knooppunten. En de vuurdoop van de maatregelen is misschien al komende vrijdag... want dan wordt de eerste sneeuw verwacht... NS en ProRail benadrukken wel dat vertragingen in de winter niet uit te sluiten zijn, ondanks alle maatregelen. We kunnen overigens blijven klagen, want de NS wil volgens Spits alle gele borden met de dienstregeling weghalen. Deze zogeheten gele vertrekstaten blijken door nog maar 2 tot 4 procent van de reizigers te worden gebruikt. Ja, weg erbij dus. De meeste treinreizigers zouden hun smartphone gebruiken. En bovendien zijn er nog altijd die digitale blauwe schermen die actuele informatie bieden. En dat moet genoeg zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, nou, dat ging goed, Femke, voor de eerste keer. Ja, ja dankjewel. We horen je ongetwijfeld nog veel vaker in Met het oog op morgen. En we gaan dan nu naar de muziek. Lavalou, ik heb ze al even aangekondigd aan het begin, aan het begin van het uur. Um, Lavalou is een zangeres. Zometeen ga ik even met haar spreken. Zij gaat nu eerst het nummer zingen. Het tweede single van haar tweede CD, die dit jaar is verschenen. Samen met Gerhard, die gaat, die gaat meezingen, geloof ik, ja. Break up. Feels almost like a breakup. You are walking into gone all the time. Why is being alone so hard? Should've bought glue. Now there's a part of me that's missing and I don't know what to do. TV's. I'm Lied ging over een break-up. Zometeen meer, dus van Lavalou. Maar we gaan eerst even naar Den Haag, waar onze politiek redacteur vandaag een opmerkelijke ontdekking deed. Want u denkt waarschijnlijk, net als ik, dat bij verkiezingen... uw stem terechtkomt waar u hem had willen hebben. Nou, in Alphen aan de Rijn weten ze inmiddels beter. Want, Wilma Borgman, vertel eens, wat is daar aan de hand? Nou, Mieke, om te beginnen moet ik je dan even meenemen naar 13 november. Uh, uh, bijna drie weken geleden Toen zijn er daar herindelingsverkiezingen geweest. Uh, er was uh, op de avond van de verkiezingen wat gedoe met een restzetel. Die was het eerst voor het CDA, uh, toen voor een lokale. Uh, Partij. Er was onduidelijkheid over uh, wie er nou precies in aanmerking kwam... voor die restzetel en daarom wilde de Raad dat de stemmen... opnieuw zouden worden geteld. Dat is gebeurd en in de laatste uitslag ging die restzetel... uiteindelijk naar GroenLinks met wel... Twee stemmen verschil. Nou, als dat gebeurt, als dan op zo'n restcetel wordt toegewezen... met twee stemmen verschil, moet je wel heel zeker weten... dat die stemmen ook echt kloppen. Dus uh, ik heb de uitslagen maar eens naast elkaar gelegd. Um, de twee processen verbaal. En dan komen er toch wel rare verschillen naar voren... tussen de eerste telling en de tweede telling. Er deden alve voor elf partijen mee aan de verkiezingen. En bij acht daarvan zitten de verschillen tussen de aantallen stemmen... in de eerste telling en de tweede telling. Ja, en hoe groot zijn die verschillen dan? Nou ja, het gaat uiteindelijk niet om hele grote aantallen stemmenverschil. Eén stemverschil voor de één, twee of vier stemmen. Dat lijkt klein, maar als je weet inderdaad dat die restzetel hing op twee stemmen... dan betekent het dus dat één stem het verschil kan uitmaken tussen wel een zetel of niet een zetel. En dat maakt er dus wel degelijk uit, ook al zijn er per lijst maar kleine verschillen. Um, en daarbij komt nog dat binnen een partij... wel grote verschillen zijn ja. in Alphen. Want de nummer 4 van het CDA bijvoorbeeld... Ja, ik heb de processenverbal ook even naar jou, uh, ja. jou laten lezen. De, de nummer 4 van het CDA bijvoorbeeld... die had bij de eerste telling 124 stemmen... Maar bij de tweede telling plotseling nog maar 75. Dat is toch 49 stemmen verschil. Ja, dat is idioot. Nou ja, en zijn collega op nummer 6, twee plaatsen lager... daar ging het juist omgekeerd. Die had bij de tweede telling ineens 43 stemmen meer. Um, bij bijna alle partijen zijn er dus verschillen. In het ene geval bij 15 kandidaten. Bij het andere geval bij 18 kandidaten. Bij D66 weer alleen de lijsttrekker... die twee stemmen verschil uh, liet zien. En dat zijn toch gekke getallen die veel vragen oproepen. Ja, want hoe kan dat... Weet ze dat al? Ja, nou ja, dat is een grote vraag. Ik heb dat vanmiddag aan een aantal Kamerleden voorgelegd... en die denken toch vooral aan menselijke slordigheden. Uh, moet je je voorstellen, zo'n verkiezingsavond... Uh, dan gebeurt er een telling onder tijdsdruk. Het moet natuurlijk allemaal heel snel. Er staan allemaal zenuwachtige kandidaten te wachten... tot ze weten of ze in de raad komen of niet. Het einde van een lange verkiezingsdag... En de hertelling die is dan weer gebeurd door een grote club gemeenteambtenaren... in een sporthal onder toezicht van de kiesraad. En de Kamerleden die ik vanmiddag heb gesproken... die verklaren daaruit het verschil. Ja. En wat denk je? Zou dit een incident zijn? Of kunnen we bedenken dat dit vaker gebeurt? Ja, het is bijna een enge vraag. Hè. De voorzitter van de lokale partij die naast die rest heeft in Rijn, die heeft navraag gedaan bij de burgemeester van Alphen... want die gaat er uiteindelijk over... En die burgemeester verwijst in een reactie naar de kiesraad. En de kiesraad zegt dat deze getallen niet abnormaal veel zijn. Uh, sterker nog, de kiesraad zegt dat bij een hertelling in Flevoland... en in Rotterdam de verschillen nog groter waren... Ja, het probleem is natuurlijk dat je die verschillen pas constateert als er echt een officiële tweede telling is, dat gebeurt meestal niet. Dus inderdaad, de vraag is: is dit een incident of niet? Nou, ik ben daar vanmiddag de Kamer mee ingegaan. En ik heb die vraag um, voorgelegd aan een aantal Kamerleden. Die waren zonder uitzondering geschrokken van deze cijfers. Luister maar naar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Ronald van Raak van de SP en Joost Taverne van de VVD. En die laatste heeft een um, initiatiefwetsvoorstel gemaakt om weer elektronisch te gaan stemmen, want volgens de VVD is dit geen incident. Nee, dat is voor mij uh, geen verrassing, uh, omdat ik weet dat veel vaker... bij hertellingen er steeds andere uitslagen worden bereikt. Ja, ik vind het heel raar. Uh, niet zozeer de einduitslag per partij, daar is, daar is een, altijd een beetje verschil... één, twee, drie stemmen, soms vier... Uh, maar binnen die lijsten zie je ontzettend grote verschillen. Tientallen stemmen. Als je dus eventjes de dingen optelt. Uh, grote verschillen, 43 stemmen, 49 stemmen. Elke lijst zijn er verschillen, ook in de einduitslag. En als dan een restzetel op twee stemmen na wordt verdeeld... dan is dit wel heel uh, zorgwekkend. Als nu een derde telling zou zijn... dan weten we nog niet of dit de werkelijke uitslag is. Dan zullen er weer verschillen komen. Die zullen weer zichtbaar worden. Meneer Van Raken, wat moet er nu gebeuren? Nou, Ik wil in ieder geval uh, opheldering van de minister van Binnenlandse Zaken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 Wat mij betreft moeten we heel snel weer naar het elektronisch stemmen. We weten sneller de uitslag. Ik denk dat de kans op fouten kleiner is dan bij het tellen. Want nogmaals, als we hier nog eens een keer, weer een keer gaan tellen... zullen er weer verschillen komen tussen deze uitslag en de nieuwe uitslag. We hebben een initiatiefwetvoorstel van collega Taverne van de VVD. Uh, dat wordt ingediend. Um, uh, ik denk dat dat voorstel uh, steun verdient. Als we tenminste maar zeker weten dat ook dat veilig is en dat dat op een goede manier de stemmen telt van, van mensen die het feest van de democratie meevieren. Ik heb uh, mijn wetsvoorstel een jaar geleden ingediend. Uh, de regering in de persoon van uh, minister Plasterk heeft dat omarmd. Um, en heeft een onafhankelijke commissie aan het werk gezet... die uh, in de loop van deze maand uh, uh, hun resultaten bekendmaken... hoe uh, of en hoe in Nederland weer elektronisch gestemd zal uh, kunnen worden. Ik heb vertrouwen in de uitkomsten van die commissie. En ik denk dat je... Uh, heel veel van de fouten die u op het spoor bent gekomen... daarmee kunt voorkomen. Ja, dat zei Joost Averne van de VVD. Hij wil dus gewoon weer gaan stemmen met de machines... Uh, in plaats van met het rode potlood. Maar ja, we waren nou juist in 2006 van die machines afgestapt. Ja. Uh, vanwege allerlei veiligheidsrisico's. Software die gehackt uh, wordt. Stemmen die misschien wel op afstand gemanipuleerd kunnen worden. Uh, er is dus een commissie over aan het nadenken. En de VVD denkt dat die stemcomputers... inmiddels technisch zo ontwikkeld zijn... dat ze betrouwbaarder zijn dan het handmatig tellen. Dus bij de volgende verkiezingen... Gaan we toch weer elektronisch? Nou ja, dat is in maart volgend jaar al bij de ja. gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat het zo snel nog niet gaat. Uh, die commissie die moet dus uh, nog komen met zijn advies. Dat moet dit jaar nog gebeuren. Um, daarna neemt de minister Plasterk daar een definitief besluit over. En vervolgens moet nog blijken of daar een Kamermeerderheid uh, voor is. De ChristenUnie hoorde je net, die wilde dat wel. De VVD is natuurlijk ook um, voor zijn eigen voorstel. D66, het CDA, zijn ook onder voorwaarden bereid om weer... Elektronisch uh, te gaan stemmen. Uh, maar de SP wil dat bijvoorbeeld niet en de PVDA twijfelt nog. Dus uh, Mieke, dit alles opgeteld, denk ik, in maart nog uh, met het rode potlood. Oké, okay, dankjewel. Weer maar Borgman. Ja, uh, nog steeds hier in de studio uh, Lavalou. Uh, geboren in uh, Cleveland, deze zangeres, maar opgegroeid in Arnhem, hè? Uh, nou, opgegroeid eigenlijk niet? meer Eindhoven, maar in Eindhoven. Uh, in Eindhoven? Ik heb de toneelschool gedaan in Arnhem oh. en zo kwam ik daar terecht. Ja, je bent uh, veelzijdig, hè? muzikant, actrice en ook uh, componiste. Uh, dat wil je allemaal blijven doen? Ja, het was mijn plan niet. Ik heb het niet van tevoren zo bedacht, maar het is zo gelopen. Maar is het niet verstandiger om op één ding te koersen? Ja, uh, heb ik een tijdje gedaan. Uh, uh, alleen maar op mijn muziek, maar ja, dan moet je er weer uh, geld ja. bij verdienen. Dus dan ben je toch wel met een baantje bezig. En ja. Ik kan of in de horeca gaan werken of ik kan gaan schrijven voor muziektheater. Wat is nou leuker? Ja, dat valt ook tegenwoordig niet mee, dat begrijp ik. Uh, dat, uh, je tweede album, hè, waar je ook net een nummer van zong... Mm -hmm. Fighting Wildfires... is uh, gefinancierd met behulp van crowdfunding. Ja. Was, wil, wil, wilde je dat graag of, of dacht je dat is de enige manier... om überhaupt nog een cd uit te brengen? Nou, ik, ik had al heel veel erin gestopt. Uh, en toen was ik echt heel ver. Die plaat was al af in mijn computer. Alleen ja, om te drukken en om ook... Aan mensen te laten horen en daar, weet je wel, in te investeren. Ja, daar had ik nog geld voor nodig. Dus toen uh, dacht ik, ga het zo aanpakken. Kijken of mensen mee willen helpen. Ja, dat gaat goed, hè, over het algemeen. Ik hoor ja. van heel veel projecten die op die ja. manier tot stand komen. Ja, ja, het is geweldig. Ik vond het doodeng, hoor. Ja, ik, ja tuurlijk. Dan denk je van, ja, er zit er iemand op te wachten? Weet je wel, ik ben er een paar jaar uit geweest. Uh, ik maak een liefde. andere stijl muziek. Maar mensen vonden het te gek en uh, hielpen ja. mee. Je ja, inspiratiebronnen las ik op en Toen ik je zo zag, dacht ik, ja... Ik zie het wel een beetje. Toen je me zag zelfs. Ja, toen ja, ik je zag. En ook toen ik je zag, zag zingen ah, okay. en spelen. ja Nee, Björk is zeker een, een, grote, een grote invloed. Fiona Apple ja. ook. Uh, ja. Tori Amos is een grote held van mij. Uh, oh ja. Maar ja, Bach en Beethoven. Ja. Naast je staat een... Uh... Een man in een pak, die zingt mee. Gerard, neem je die altijd mee? Uh, nee, dat is uh, zeer recentelijk dat wij uh, zijn gaan samenwerken. Ja. Wij kwamen prongelijk op het podium terecht in Groningen, midden in de nacht. En uh, we kenden elkaar net een half uur, toen zijn we een uur gaan spelen. En dat klikte zo goed, dat we dachten, nou daar gaan we iets mee doen. Ja. Dus uh, voor je het weet sta je bij met het oog op morgen. Hij stelt zich heel dienstbaar op. <laughs> ja, geweldig toch? Heel lang klapte hij alleen maar, op tijd ging ik toch nog mee zingen. Goed, hey, jullie gaan vrijdag de 13e spelen in Club Dauphine in Amsterdam, zeg ik dan? even. zing ik, ja. En wat ga je nu? Ik uh, zing nu uh, de titeltrack van mijn album, Feinding Wildfires, een duet. Oké. Okay. When it gets too much And the elements seem to win With my restless nature I don't see where to begin Then you are the only one allowed in take my hand i feel you by my side whenever i'm burning up cold and moist makes me wanna die tell the rain never to stop flames won't die You seem to control the burn You're a glacier to me Whenever the bonfires yearn And you'll be here Every time that they return Salt and water. Whenever you are here, always temper. Lava Lou, uh, luisteraars in duet met uh, Gerhard was dit. Volgende week vrijdag zijn ze te horen in Club Dauphine in Amsterdam. Het was van haar cd Fighting Wildfires. Fight. Dank jullie wel. Het was uh, prachtig en uh, heel veel uh, succes met Dankjewel. je verdere carrière. Sinds de grootste televisieactie voor de Filipijnen is het vrij stil. We horen niet zoveel meer over die ramp die daar plaatsvond. Zo'n aandacht, uh, Die aandacht verflauwt altijd weer snel. Ik heb aan de lijn uh, Esther van Neerbos van de stichting Signe Zoekhonden. Goedenavond. Goedenavond, ja, daarom... Esther van Neerbos. Ja. Ja, daarom is het goed om u eens in de uitzending te hebben... want u bent echt net terug uit de Filipijnen, Ja, we zijn vanochtend geland en we zijn een week daar effectief geweest. We hebben natuurlijk ook meerdere dagen moeten reizen om daar te komen... En we hebben de mensen kunnen ondersteunen met onze honden. Onze honden hebben namelijk uh, vele lichamen gevonden die uh, zij hebben kunnen bergen. Ja, uh, dat is natuurlijk toch een heel treurig uh, werk, hè? Dat is heel treurig, maar heel dankbaar. Het wordt uh, vaak erg onderschat hoe uh, graag mensen hun uh, familie en naasten terug willen hebben. Uh, kijk, de meeste mensen gaan uit van uh, we moeten de levende vinden... Maar voor de mensen zelf is, maakt het niet uit of iemand leeft of dood teruggevonden wordt. Iemand wil gewoon iemand terug hebben. Ja. En wij konden daarbij helpen en dat is heel belangrijk werk. Want ik neem aan dat die lichamen, nou ja, toch al in een verdergaande staat van de ontbinding verkeren. Ja, de lichamen waren zeker door de warme temperatuur, maar ook door het water en het blijvende waterval, want het regende daar hard, in een hele slechte staat. Ja. Uh, dus daarom is het ook van belang geweest... dat wij uh, daar uh, zoveel mogelijk uh, vaart achter konden zetten. Ja. En hebt u het idee dat ze nu allemaal gevonden zijn? Nee, nog langer niet. Toen wij kwamen, waren er rond alleen in Tacloban... Hè, praten we dan over 2000 lichamen gevonden. En hij verwachtte dat er nog zeker 4000 vermist Jeetje. werden. Maar waarom komen u dan nu al terug? Want dan is er toch nog een hoop te doen? Ja, we zijn helaas vrijwilligers. We zijn afhankelijk van giften en uh, donaties... en uh, onze eigen uh, werkzaamheden thuis... Uh, maar goed, een week effectief werken kun je toch, uh, toch een boel betekenen. Ja. En ik hoop gewoon ja, met de kennis die we daar opgedaan hebben... dat andere mensen gewoon ook daar werk voort kunnen zetten. Ja. Hoe is het nu in dat rampgebied? Uh, het is nog, nog heel slecht. Uh, mensen zijn wel heel sterk en gemotiveerd... en uh, zetten echt hun schouders eronder. Maar bijvoorbeeld alleen al bijvoorbeeld zijn maar twee forensische artsen... die uh, al het identificatiewerk uh, moeten doen. Er zijn geen koelcellen, dus uh, er zijn geen tenten om... Uh, de lichamen in te bergen. Dus de lichamen worden alsnog weer nat. Dus, dus daar is nog een hoge nood aan. Mm. Uh, er waren maar twee bulldozers. Dus die bulldozen konden niet ingezet worden... om de lichamen te bergen. Die waren echt om de straten te ruimen. Uh, daarnaast moesten alle mensen helpen. Die kregen dan 500 peso's... om met mandjes en stokjes... Uh, het, het straatvuilen bij elkaar te vegen... en uh, naar de vrachtwagens te slepen. Uh, de mensen zitten allemaal nog in hun eigen huizen, want het gaat natuurlijk om miljoenen huizen zonder dak. Eh, nou, Het regent daar gewoon elke middag, dus die huizen zijn gewoon kletsnat. Die mensen zitten in die kletsnatte huizen tussen de puinhopen. Dus er is gewoon een hele grote behoefte aan zeilen, eh, golfplaten, gereedschappen. Ja, want u bent vaak, uh, te, uh, wordt u te hulp geroepen hè, bij rampen? Toch een heleboel hele Zeker, toegang. zeker. is de twaalfde ramp. De twaalfde ramp. En elke ramp is ongetwijfeld weer anders. Wat, ja. wat kenmerkt de, de, de situatie op de Filipijnen? Ja, ik, ik denk toch ook weer het gebrek aan, aan hulpverlening. Het, het is natuurlijk weer een eiland. Uh, de boot die naartoe gaat kan eigenlijk amper uh, auto's vervoeren, laat staan uh, hulpgoederen. Uh, het vliegverkeer is daar natuurlijk nog minimaal. Uh, het is natuurlijk toch een, een arm land, maar wel een heel veerkrachtig volk. Dat was weer buitengewoon. Dus ik, ik denk als wij gewoon zelf met, met vliegtuigen, boten... lokaal uh, goederen middelen brengen... dat ze daar heel heel veel mee kunnen. Ja, want de nood is dus nog heel groot, begrijp ik. De nood is heel groot, ja. ja. Gaat, bedoel, we zijn nooit zo laat gekomen op een ramp. Maar het, het verbazingwekkende hoe, hoe langzaam alles uh, ja, bent, bent u daar verbaasd over dat veel mensen... kennelijk nog steeds niet goed worden bereikt door de hulpverlening? Nou, verbaas niet, maar het is wel weer schokkerend, ja. Ja. ja. Want in één klap is dat hele gebied verwoest, dat hebben we kunnen zien. Eh, heel veel doden, nou, u, u hebt net de getallen genoemd. Hoe gaan de Filipino's daarmee om? Uh, ja, ze zijn heel veel krachtig. Ze, ze helpen met zoeken. De kinderen die helpen de plekken aanwijzen waar wij met onze honden moeten komen. De kinderen komen zelfs met golfplaten en planken... om, om, om de bergers te helpen, zodat ze goed bij de slachtoffers kunnen komen. Uh, ja, worden mensen trekken ons aan alle kanten van om ons te helpen... met foto's van uh, wie we moeten zoeken. Mm -hmm. uh, ja, men, ja, mensen zijn er wel heel erg mee bezig. Ze zitten niet uh, voor zich uit te staan. Nee, ze nee, helpen u echt. Is dat, ja. wel eens, is dat op andere plekken dan anders? Ja, ja dat, dat, dat, dat, is, dat is zeker. Ik, ik denk dat, dat dit volk wel heel erg zijn best doet. Ja. Ja, was het ook een lastigere uh, klus dan, uh, dan andere rampen die u heeft uh, bezocht? Ja, het was uh, extreem zwaar. Het is natuurlijk zowel dag en nacht heel warm, het is dus middags heel nat. Ja. Uh, de puinopen waren natuurlijk van hele slechte kwaliteit door de nattigheid, maar ook natuurlijk door de hele slechte materialen. Dus ja, je zakt continu door het puin. Ja. En uh, is dat voor die honden ook lastiger dan die, die omstandigheden? Ja, dat is moeilijker, ja, met name door de, door de hele erg warmte. Normaal konden we vroeg beginnen. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, heel veel dieren in het puin. Uh, ja, normaal zie je toch wat minder dieren, maar elk uh, filipijn heeft zijn eigen varken en zijn eigen hond. <laughs> dus die, die honden, die, die, die vonden die, die lijken van die dieren natuurlijk ook? Ja, ja je ziet wel verschillen tussen, tussen een hond en een, en een varken. Maar uh, ja, die, die komen ze natuurlijk wel allemaal tegen. Ja, maar is het zo dat een hond een ander teken geeft als die een mens ruikt dan als hij die een dier ruikt? Jazeker, dat ruikt ja? anders. Ja. Maar, maar hoe, hoe zie je dat dan aan die hond? Uh, nou, in principe, andere diersoorten geven de honden niks om. Kijk, honden onderling, daar, daar hebben ze wel heel veel respect voor. Dat zie je, ze, ze, ze gaan toe. Alleen, ze geven natuurlijk niet de verwijzing die we verwachten. Ja. Varken zitten natuurlijk met hun geur heel dicht bij de mens. Dat maakt het weer wat lastiger. Uh -huh. maar, dus, dus, maar goed, een koe en zo, die, die, die laten ze links liggen. Die ruiken weer heel anders. Ja, ja. ja. Die honden zijn ook moe waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, ik ga eventjes naar Jos de Voogd uh, de, van de samenwerkende hulporganisaties. Goedenavond, meneer de Voogd. Ja, goedenavond. Ja, na die grote televisieactie hebben we niet meer zo heel veel gehoord. Hoeveel geld is er inmiddels binnengekomen? Uh, de, stand, de tussenstand is nu 33,5 miljoen En uh, wordt dat euro. nog meer of niet? Uh, nou ja, we zien wel dat er dus nog giften bijkomen. Toch wel, ja. uh, uh, vorige week maandag was de laatste tussenstand, of de voorlaatste dan, dat was toen 30 miljoen. Okay. Dus er is nu met een week tijd toch weer 3,5 miljoen euro bijgekomen. Ja, maar lukt het ook om dat geld om te zetten in direct hulp? Uh, ja, dus mijn, mijn, uh, uit mijn informatie uh, gebeurt dat zeker. Er vindt nu uh, ja, toch veel, hulp, uh, veel hulpvereniging plaats. We krijgen geluiden natuurlijk dat, uh, ja, dat er van alles uh, gaande is. Uh, maar ook aan de andere kant dat nog steeds de noden wel uh, absoluut hoog zijn. Ja, want waar zetten jullie dan vooral in? op Water, eten? Want u hoorde net uh, uh, van uh, mevrouw Van Neerbos dat het... Uh, uh, ja, Klimatologisch moeilijk is. Warm en nat. Ja, ja. Nou ja, kijk, gewoon puur kijken naar de op, gaat het echt om primaire levensbehoeften. En dan heb je het inderdaad over drinkwater, is volgens mij een groot probleem. Voedsel, uh, maar ook absoluut spullen voor onderdak. Kijk, mensen zijn in principe alles kwijt, dus ze hebben ook spullen nodig voor weer iets te kunnen koken en dat soort dingen. Spullen voor in huis. Uh, maar zeker onderdak is eigenlijk een, een heel groot ding. Dus de dekzeilen die je. Uh, ja, die worden wel met, met behoorlijke aantallen ingevlogen... en gedistribueerd, volgens mijn uh, informatie. Uh -huh. Maar gezien de regen en ook, uh, is dat absoluut een eerste vereiste. Ja. Ja. Maar zouden jullie nou bijvoorbeeld ook geld kunnen geven... aan uh, mevrouw Van Neerbos en de, van de stichting Signi Zoekhonden? Of niet of hoort dat er niet bij? Nou ja, het, kijk het, het, het systeem van Gere 55 is dat uh, het geld... naar tien onderliggende uh, hulporganisaties gaat. En in het verleden is het ook zo dat... Uh, uh, dat er ook altijd de mogelijkheid is om gastdeelnemers op te nemen... in het verdelen van het geld of in het besteden van het geld. Maar vooralsnog is daar bij mijn weten geen sprake van. En dat zou ook een besluit zijn van een bestuur van de SAO. Ja, ja, ik snap het. Ja, meneer, mevrouw Van Neerbos, als u dit zo hoort, geeft u dat wel wat vertrouwen... Nou ja, goed. Ik, ik, ik denk zeker dat ze al een deel van de, de, de zeilen hebben bijgedragen. Ja. We hebben dus wel huizen gezien met zeilen, maar het is natuurlijk nog veel te weinig. En ik denk een grote nood is ook aan gereedschap. Hè. Die mensen moeten natuurlijk zelf kunnen bevestigen. Kijk, als mensen een hamer en zagen en wat spijkers hebben, kunnen ze hun huizen repareren. Uh, ja, dat is ook, denk ik, een eerste levensbehoefte, ja. Ja. Nou, meneer De Vogt, u hoort het. Ja. Er moet gereedschap heen. Nee, dat, dat, dat weet ik. Ja, precies dat uh... Kijk, en ik. ik uh, uh... Er zijn ook veel organisaties die uh, uh, ook shelterspullen uitdelen. Dus zo'n shelterkit is dan uh, daar zit ook zeker gereedschap in. En dat is ook absoluut, ja, dat is gewoon een bekend gegeven. Uh, kijk, ik merk gewoon dat uh, en ik zie dat uh, de, de noodhulp echt op gang is gekomen, al al zeker al, al, al, al in de achterliggende, achterliggende twee drie weken. Dus er vindt gewoon veel activiteit plaats. Uh, maar het is ook zo dat, ja, je, kijk, bijvoorbeeld over voedselhulp, bijvoorbeeld, mensen worden dan bereikt. Of je gaat door een wijk en, je, en je, je bereikt mensen met spullen. Maar op een bepaald moment is het voedsel natuurlijk weer op. Dat betekent dat je dan weer terug moet keren. Dus het is niet zeg maar eenmalig iets uitdelen en dan is het eigenlijk klaar. Uh, maar het zijn ook vaak herhalende uh, rondes van, van, van hulp die moeten worden gegeven. En dat maakt het, uh, uh, zeker op deze schaal met zoveel getroffen mensen, moeilijk en ingewikkeld. Ja. Want je ziet gewoon dat partijen zeggen: Nou, we zijn hier geweest. Dan willen we naar het volgende gebied, zeg maar. Maar eigenlijk uh, moet je daar. Ja, moet je dat gedurende een aantal weken blijven herhalen. Zeg maar. Ja, want hoe lang denkt u daar nog uh, actief te blijven? Nou ja, kijk, qua noodhulp is het altijd uh, ja, 1, 2, 3, 4, 4 maanden. Op Haiti is die noodhulpperiode, omdat het zo slecht was met mensen en zoveel slachtoffers waren, is dat, is dat gewoon heeft het een jaar geduurd. Ook omdat er in de tussentijd weer opnieuw een orkaan uh, kwam. En uh, ook cholera op een gegeven okay. moment uitbrak uh, na enkele maanden. Dus het, het, ja, kijk, maar goed. In de regel, de basisregel, zou je kunnen zeggen: noodop duurt een paar maanden en dan werk je toe naar de wederopbouw. Ja. Maar als er ja, van alles tussendoor nog gebeurt, dan heb je kans dat zo'n periode moet worden verlengd. Ja. Dank u wel, uh, Jos de Voogd van de SHO. Graag en, en ook Esther van Neerbos van de Zoekhonden. Hartelijk dank. Graag gedaan. He walks in so many ways, van de Jayhawks. Volgens mij hebben die heel goed naar de beurt geluisterd. Maar goed. Agora é o futebol. A Copa del Mundo 2014 está chegando. A Copa en os. Ja, vrijdag is de loting voor het WK-voetbal in Brazilië de komende zomer. In het oog, tot vrijdag, elke avond een ander verhaal over dat WK. En vanavond gaan we het hebben over de opvallendste deelnemer, Iran. Annie Brands, oud-international coach van onder meer NAC, nu werkzaam in Tanzania. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Je hebt gewerkt in Iran. Bij welke club was dat en wanneer? Dat was in, bij en dat was seizoen 2009, 2010. Ja. Is het voetbal in Iran zo goed dat je dacht, nou daar, daar kan ik wel iets, dan wil ik wel werken? Ja, daar loopt, loopt heel veel talent rond. En ik ben daar geweest een week uh, voordat ik een contract tekende. Maar uh, ja, er, verschrikkelijk goede faciliteiten. Er was een krachthonk, er was een sauna. Alles, alles was ter plekke aanwezig. Dus de omstandigheden waren zeer goed. Ja. Hoe belangrijk is voetbal voor de Iraniërs? Ja, ik denk heel belangrijk. Ze zijn zeer bezeten. Alleen Rahan was eigenlijk een, een, een heel klein clubje. En er waren ook niet veel toeschouwers. Maar bijvoorbeeld Bij de, bij de wedstrijd tussen twee topclubs was het stadion altijd gevuld met 90.000 toeschouwers. Ja. En uh, ja, dat was echt een gek huis. Ja, dat is en, een en soort... Ja, vreemd genoeg, uh, eigenlijk die werd het ook altijd in een gelijkspel. Tien jaar, tien jaar lang 18K. Uh, en werd, werd dus uh, zowel de uiterste thuiswedstrijd van, van die twee clubs... natuurlijk in hetzelfde stadion gespeeld. En ik daar toeschouw. En als dus tien jaar lang is dat in een gelijkspel geëindigd. Denk ik. Het feit dat dat altijd een gelijkspel was, dat uh, doet wel iets vermoeden. Ja, daarom, daarom dus. Uh, <laughs> dat, uh, dat vond ik ook. Dus ja, je, je weet gewoon. Uh, maar het was, gewoon, ook, gefixt. Uh, van... en, was dat gewoon gefixt? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar waarschijnlijk uh, deden ze dat om om, um, om dat er geen opstootjes ontstonden tussen de supporters uh, onderling. Ja. Want uh, ja, dat was, uh, net zoals je dat uh, overal hebt in, je hebt het in Italië, je hebt het in Brazilië, je hebt het uh, in, in Engeland, je hebt het in Nederland, maar uh, natuurlijk ook in Iran. Ja. Dat uh, de supporters natuurlijk uh, zo. Zo voor een club zijn, ja, op een gegeven moment ontstaan daar relaties. Ja. Komen er eigenlijk ook vrouwen kijken naar het voetbal? Uh, ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Uh, ik heb een keer een paar foto's gezien van, van vrouwen die verkleed waren als man. En als je, dan moest je heel goed kijken, dan kon je het zien. Maar ja, natuurlijk houden vrouwen ook van voetbal. En dat is niet alleen in, in, in, in Europa of in Azië of waar dan ook. Dat is ook in Iran. En... Um, toen ik de tijd trainer was, heb ik aan, de, heb ik aan mijn president gevraagd of uh, mijn vrouw toen uh, de wedstrijd mocht bekijken. En zij is toen onder begeleiding van uh, iemand van de club, een vrouw van de club, is er toen naar die wedstrijd geweest. Ja, en ze had wel heel veel bekijks, want het was niet normaal dat er eigenlijk vrouwen naar het voetbal gingen kijken. Hé, hey, dankjewel Ernie uh, Brands, voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag, tot ziens. Ik praat door met onze correspondent in Iran, Thomas Erdbrink. Goedenavond, Thomas. Hallo. Hoi. Hey, hoe is het in Teheran? Zijn veel mensen daar al bezig met die loting en dat WK? Nou, er wordt natuurlijk absoluut gekeken wie tegen wie gaat voetballen. En de kans bestaat, uh, zoals ook in het verleden, dat Iran bijvoorbeeld weer uh, tegen de Verenigde Staten gaat spelen. ...in de eerste, eerste rondes. Nou, dat is natuurlijk sowieso altijd een interessante en beladen wedstrijd. Ook al is er nu uh, een soort van, een, uh, ja, een periode van ontkoeling in de, in de relaties. En uh, lijkt het erop alsof uh, he, Iran en Amerika nu uh, met elkaar ook diplomatiek weer... Eh, gesprekken zijn aangegaan. Het blijft natuurlijk zo dat een voetbalmeester altijd interessant is. En de laatste keer dat ze samen speelden, won Iran met 2-1. Ja. En die Brans, die vertelde net dat de wedstrijd tussen de twee grootste clubs altijd eindigde in gelijk spel, jarenlang. En hij suggereerde ook dat dat werd gefixt van hogerhand. Wat denk je? Ja, nou ja, het is, kijk, is in, in, in, in, in voetbal een heel belangrijke uitlaatklep voor miljoenen gefrustreerde jongens... die in dit land eh, niet naar het disco mogen... officieel geen relaties met meisjes mogen aanknopen... en allerlei andere beperkende maatregelen in hun leven moeten accepteren. Nou, voetbal is dan een manier om ja, die mannelijke emoties... toch een beetje uh, uh, ja, de, de, de ruimte te geven. En het is inderdaad zo dat, dat, die, dat die wedstrijd dus die twee clubs... Perspoly en Esteghlal altijd in, uh, in gelijk spel eindigt. En in het verleden, als dat wel eens niet gebeurde... Ja, dan eindigde de wedstrijd ook wel eens in uh, rellen... zoals we die in Europa ook in het verleden vaak hadden. Ja. Zijn voetballers ook echt grote sterren in Iran, die iedereen kent? Ja, absoluut. De bekendste Iraanse voetballer is al een tijdje met pensioen. Dat is Ali en, uh, nou, Dat is een man die, die kwam ik er eens tegen op het vliegveld. En dan kwam hij een heel wit pak... ...met zwarte schoenen... Uh, ...zo de vertrek al uitlopen. Nou, dan begon het verhozenmoes een hele hal... Dan ...de foto met hem nemen. En ja, hij is zelfs zo bekend... ...dat toen hij op een dag een, een andere vriendin bleek te hebben... ...ook de hele stad dat meteen wist. Dus uh, er zijn weinig sterren in Iran... ...en uh, ja, voetballers... Uh, zijn uh, tot die uh, beperkte groep van mensen die in Iran beroemd mag worden, maar dan moeten ze zich nog ook wel nog steeds een de aan regels houden. Ja, dus een beetje zo de Ruud Gullit van, uh, van Iran. Ja, nou in principe de, de Ruud Gullit van Iran. Inderdaad, hij heeft in Duitsland gespeeld, uh, hij heeft het ook voor het Nationale elftal het goed gedaan. Is nu trainer uh, en eigenverlegging werd Redlocks maar met een snor. Ja, hey, ga jij wel eens naar wedstrijd toe daar? Ja, ik ben uh, geregeld naar wedstrijden geweest. Zeker in de tijd toen Arie Haan uh, hier uh, coach was van uh, een van de grootste clubs, Persepolis. Uh, ik kon het goed vinden met Arie en die, uh, die nodig me dan nog wel eens uit. En dan mocht ik op de erentribune zitten. En dan om mij heen uh, zaten er hele... Uh, ja, hoedels van, uh, van uh, dolenthousiaste Iraanse jongens. Want ja, vrouwen, zoals Ernie al zei, vrouwen mogen het, mogen het stadion niet in. Uh, en uh, ja, die, die blazen op toeters en die roepen de meest feestelijke scheldwoorden. Qua dat is niet zoveel anders dan in Nederland. En ja, als werd wedstrijd afgelopen, gaat iedereen weer uh, weer vrolijk naar huis. Dus het is, een, het is een leuke ervaring, maar op dat moment niet zo heel erg anders dan in andere landen. Los van het feit dat het er dus geen vrouwen zijn. Ja. in hoeverre is voetbal politiek in Iran? Ja, ik denk dat, dat, dat, dat, dat uit alles wel blijkt dat, dat, dat voetbal echt een hele belangrijke rol speelt. Nogmaals, het is echt een uitlaatklep voor de frustraties van een, een populatie die over het algemeen heel jong is. Hè, 7% van Iran is onder de 35 jaar. Veel werkeloosheid, weinig uitzicht op een goede toekomst. Ja, dan is voetbal iets om je aan vast te klampen, om een soort doel in je leven te geven... En uh, ja, ik denk dat de Iraanse machthebbers heel goed weten dat ze daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. Thomas Edbrink in Teheran, dankjewel. wel. tot slot heb ik aan de telefoon Farad Goliardi. Hij is publicist van de Iraanse afkomst en voetballiefhebber, natuurlijk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vrijdag is de loting voor het WK. Kijkt Iran er rijkhalsend naar uit? Ja. De Iraniërs zijn heel erg blij mee dat ze mee kunnen doen aan de WK. En dat is de vijfde keer dat ze Iran meedoet aan de uh, WK. Thomas Edbrink zei net dat uh, de Iraniërs uh, graag met uh, Amerika in de pool willen. Klopt dat? Dat klopt. Ja, en waarom? In, nou, kijk uh, eens, in Iran voetbal is politiek. Iraniërs, zeg maar, op dit moment, in de afgelopen jaren... ...natuurlijk hebben ze heel erg in zo'n politieke verhouding met de Amerika... ...zodanig gestaan dat ze altijd ergens was over de wereldpolitiek... ...en interne zaken enzovoort. Nee. Dus natuurlijk op het voetbalveld... Uh, Iraniërs voelen zich heel erg sterk in 2006... Volgens mij, dat was de eerste keer dat het uh, Iranse team tegenover de Amerikaanse uh, voetbal stond. En Iran won toen. Oh. Dat was een enorme, grote ja. uh, feest. Enzovoort. Dus ja. op dit moment willen ze heel graag Tegen Amerika. tegenover Amerika ja. spelen. Ja. En, en wie en, zijn de sterren? Sterren, nou, dat is uh, heel interessant. Omdat uh, een van die sterren is uh, speelt in de uh, Nijmegen. Uh, dat is Ali Reza Jahanbakhsh. Dit is heel erg eh, populair. Ze zijn allemaal jong, onder de 30. En Ashkan de Jacquet is, is, is speelt in, de, in Engeland bij Fulham. En dan hebben wij nog een aantal mensen, bijvoorbeeld Daniel Davari, is een heel populair keeper. Ja, en mooie mannen speelt... zijn dat vast, hè? Ja, precies. <laughs> Goed, en dan de, de laatste vraag. Wat, wat wordt het? Hoe ver komen ze, wat denkt u? Van harte dat de deels. Uh, uh, ik hoop dat de eerste ronde konden ze halen. Oké. Okay. Dus dan kunnen ze naar de tweede gaan. Ja. Elke keer is het bij de eerste zeg maar, ronde, is, uh, zijn ze uitgegooid. Dit keer kunnen ze naar de tweede ronde. Ja, daar bent u wel blij. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay. okay, dank u wel, Farad Goliadi. Graag gedaan. Ja, we hopen er ja. het beste van. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. U hoorde het al in ons nieuwsoverzicht. Vandaag zijn er beelden opgedoken van een Nederlandse duiker... die een gezonken sleepboot verkent. Dat schip was voor de kust van Nigeria vergaan. En de Nederlandse duikers waren in de buurt... en gingen op zoek naar mogelijke overlevenden. Of misschien wel naar lichamen. Omdat die boot al drie dagen daarvoor was gezonken... schrikt de duiker in kwestie zich rot... als hij opeens wordt vastgegrepen door een hand. Laten we even luisteren. What's that? What's that? Oh, okay. Mm -hmm. Alright, you, right, you found one, yeah? yeah? He's alive, he's alive! Mm -hmm. okay, okay, keep him there, keep him there keep him calm, okay? Let's get, get some water, and let's give him. Ask him if he's thirsty, thirsty. show he's your, hand. your hand. Okay, okay, okay he's, he's, he's obviously drank, drank a, sprite. a Sprite. There's he's a Sprite floating there, okay? Alright. Ask him if he's hungry. Yeah. Dat zou wel. Dan blijkt dat een van die mannen al 60 uur in een luchtbel in een hut van het gezonken schip zit te wachten op redding. Wat een verhaal. Aan de telefoon Dos Winkel, professioneel duiker en onderwaterfotograaf. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Ja, ja, dag. Uh, wat, dag. Wat, wat was je reactie toen je dit hoorde? Ja, ongelooflijk. Ja... Fantastisch, ja. Wat een wonder voor die man ja. dat hij op die manier gered is. Hè? Ja. Ja, ik heb met verbazing, maar ook met enorme spanning zitten kijken naar dat filmpje. Ja, want je kon je misschien wel enigszins verplaatsen in die nachtmerrie... waarin deze man dus drie dagen oh, ja. lang heeft gezeten. Absoluut, ja. Ik, heb, uh, ik ben niet zo'n uh, wrakkenduiker. Ik vind het over het algemeen niet zo leuk als het nou moet voor een film of een documentaire. Dan, dan doe ik dat wel. Maar um, ja, ik heb ook wel in een wrak gezeten, zelfs op zeer grote diepte, 60 meter... waar zo'n luchtbel zat. En die zat er dan niet omdat die lucht er nog in zat, omdat het schip gezonken was. Want dat was al 100 jaar geleden. Maar omdat er duikers regelmatig komen. En dan wordt die lucht daar verzameld. En dan is de grap dat je gewoon even met je kop in die bel gaat zitten... Nee? even je uh, ademautomaat uitdoet... ...en je masker af en dan zit je op die grote diepte zo onder water. Maar dat, het is wel een bekend fenomeen natuurlijk... ...dat sommige mensen overleven door een luchtbel in een boot. Nou ja, Wat mij verbaasde was dat je dan kennelijk zo lang uh, kan leven in zo'n luchtbel. Want je zou denken, nou, ja. de zuurstof is al lang op. Ja, nee, dat hangt toch wel van de grootte van die bel af... En uit het filmpje heb ik toch wel begrepen en ook gezien dat dit een hele grote luchtbel was. Dus de zuurstof die raakt inderdaad geleidelijk op. En de persoon die daarin zit, die zou in een kleinere bel zeker in die periode wel vergiftigd zijn door de CO2. Die er natuurlijk vrijkomt door het uitademen. Ja. Maar dit was een grote bel en de man heeft gewoon waanzinnig veel geluk gehad. Nou ja, ik begreep dat je zelf ook wel eens een keer vast hebt gezeten onder water... en gered bent door zo'n bel. Hoe ging dat? Nou, dat was niet echt oh. uh, gered, want ik was samen met een buddy in een, um, in een grot. Ik was al 300 meter in die grot aan, aan het uh, duiken, aan het zwemmen. En uh, ik moest door een hele nauwe opening... Uh, daarvoor moest ik mijn, uh, mijn tank afdoen en voor me houden. En op dat moment gebeurde er iets met mijn... Um, automaat, met mijn luchtautomaat, en ik ben heel rustig naar boven gegaan. Het was ook niet zo diep hoor, ik denk dat ik op dat moment 4, 5 meter onder water zat. En tot mijn stomme verbazing kwam ik ook daar in zo'n luchtpel terecht. Dus ik kon gewoon uh, mijn zaak weer in orde maken en uh, praten met mijn buddy, die ook mee omhoog kwam. Ik had altijd natuurlijk zijn yeah. uh, reserveautomaat kunnen gebruiken. Dus dat was van, van echt gevaar helemaal geen sprake. Ja. Maar het is wel een heel gek, uh, gekke gewaaiwording... om op zo'n moment gewoon ja. diep onder de grond, onder water... toch ineens gewoon te kunnen ademen. Ja. Dankjewel, Dos Winkel, voor dit verhaal. Jij kan je hier dus van alles bij voorstellen. Ja. Zometeen, Stefan Hertmans in Casaluna Oorlog en Terpentijn schreef hij over de Eerste Wereldoorlog... gebaseerd op de dagboeken van zijn opa. En morgen zit hier Rob roadtrip. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio 1.